4 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Er is geen verandering opgetreden in de gezondheidssituatie van Prins Frizo. Dat heeft de Rijksvoorliggende rond kwart voor drie bekendgemaakt in een nieuw communiqué. Eerder vandaag had de RVD al laten weten dat de prins een stabiele en rustige nacht heeft gehad. maar nog steeds niet buiten levensgevaar is. De behandelende artsen van de prins hebben verzocht om het aantal bezoekers de komende tijd beperkt te houden. Prins Frizo kreeg aan het begin van de middag nog bezoek van zijn vrouw. Prinses Mabel en koningin Beatrix. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Verslaggever Menno Remmer is in Innsbroek. Ja, Menno, het aantal bezoekers beperkt. Betekent dat dat alleen de koningin en prinses Mabel mogen komen? Nou, Dat is maar zeer de vraag. Uh, dat betekent dat namelijk niet helemaal... Uh... Een beperkt aantal bezoekers wil zeggen dat je niet met de hele familie binnen kunt lopen. Tenminste, dat hebben de artsen verzocht. Het betekent dat, eh, naar wij gehoord hebben, waarschijnlijk eh, prinses Mabel vanavond eh, komt. Of dat met de koningin is, dat weten we niet. Het eh, kan ook zijn dat een van eh, de broers van, eh, van Friso, dan wel eh, Willem-Alexander, dan wel Constantijn, wellicht allebei hier naar Innsbruck komen. Of dat ook echt het geval is, eh, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Dat horen we dan later van je. Dankjewel, Menno. Ja, intussen is in Leg zojuist een persconferentie begonnen van de leider van het team dat Prins Frizo gisteren onder de sneeuw vandaan haalde. Je hoort al de stem van de leider van het reddingsteam, Marcus Aman. En dat de ernsten dertijd nog niets neuws daartoe zeggen kunnen. Dat is kort samengevat. Als er nieuws uit deze persconferentie komt, dan hoort u dat op deze zender. Intussen heeft premier Rutte een geplande wintersportvakantie uitgesteld. Hij wacht de ontwikkelingen rond de gezondheidstoestand van Prins Frizo af, meldt de Rijksvoorligingsdienst desgevraagd. Allernieuws. China heeft opgeroepen tot een staakt het vuren in Syrië. Een Chinese gezant vraagt de regering de oppositie en de rebellen... om het geweld onmiddellijk te beëindigen. De gezant heeft in Syrië gepraat met president Assad. Hij sprak zijn steun uit voor het referendum dat Assad heeft aangekondigd. De president wil de Syriërs op 26 februari laten stemmen over een nieuwe grondwet... die de macht van de regerende baatpartij inperkt... en de lengte van de presidentiële Amstermijn beperkt. Ook moeten er volgens de plannen nieuwe verkiezingen komen. China ligt internationaal onder vuur... omdat het land samen met Rusland een resolutie over Syrië... torpedeerde in de VN-veiligheidsraad. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Arabische Liga... hadden zich juist sterk gemaakt voor een VN-resolutie... die het geweld veroordeelt. Op de snelweg A4 is vanmiddag een motorrijder van de Marachaussee... onderuit gegaan tijdens het begeleiden van een ambulance. Het ongeval veroorzaakte een file van 6 kilometer... tussen Amsterdam en Schiphol. Volgens een woordvoerder van het KLPD is de agent ernstig gewond... met diverse botbreuken. De motorrijder voert door de controle door een richel in het wegdek. Voor zover bekend zijn er geen andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeluk. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat regen. Zou de stevige zuidwestenwind en met maximaal rond 10 graden is het behoorlijk zacht. Later op de dag vanuit het noordwesten meer regen. Morgen trekken er winterse buien over. Het wordt een graad of 5. Tijdens buien een paar graden koeler. ANWB Verkeersinformatie heeft in het nieuws al kunnen horen. Op de A4 richting Amsterdam is bij Badhoevedorp een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Er staat een lange file van 6 kilometer. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. Je kunt ook het beste bij in de Hoek omrijden via Haarlem over de A5 en de A9. En nog een korte file door werkzaamheden op de A325. Arnhem richting Nijmegen. Daar staat bij Elst 2 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. <middels> En een best langs de lijn. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen... als de nieuws is uit de persconferentie momenteel gaande is... dan hoort u dat, zoals Jeroen net al zei, en direct. We gaan kijken hoe het gaat met Koek en Contem. Want die zijn als het goed is op de baan in Moskou. Jeroen en Erwin. Joris en Erwin, he, ik wel. En die content, dat is een interessante man om, in, een man om in de gaten te houden hier. Hij was natuurlijk eerder dit jaar vijfde op het Europees kampioenschap in Budapest. En hij was, dat is nog interessanter nu voor vandaag, in de World Cup. Drie keer bij de beste vijf op de vijf kilometer. En hij is gestart tegen een Amerikaan. Koek, dat spel je KUCK en die is ook best wel link wat het klassement betreft. Hij opende dit toernooi met 36,90 op de 500 meter. Content 37 37,14. En Erben weet waar de mannen zijn na ongeveer twee minuten van hun rit. Nou, die jongens zijn in ieder geval heel goed onderweg. Uh, ze hebben mooi de eerste 1000 meter samen op kunnen rijden. En uh, Alex Contain heeft nu, we nemen nu wel een beetje het initiatief. De volgende ronde ging in 30,0. Dan zul je ook zien dat, dat nu, nu die tijden echt sneller gaan worden. Uh, uh, Alexis is natuurlijk een hele goede schaats en het zal, het zal me niks verbazen als hij hier uh, uh, nou, gewoon echt een, een stevige tijd neer, neer, neer gaat zetten. 30-1 voor de man in het witte pak met het de blauwe mouwen en Koek is een dat stukje. Die 400 meter is hij twee tiende langzamer. Contain lijkt een beetje op gang te komen. Kruis nu naar Cook toe en pakt hem dan in de binnenbocht op weg ja. naar de volgende doorkomst. Ja, en dat is dan toch lekker. Als je samen op kunt rijden en je kunt ergens halverwege die race profiteren van, van Jonathan Cook. En dat deed die Alex Kolden ook ideaal. Hij kwam mooi op te kruisen, kon hij dat gat van vijf meter in één keer dichtrijden. En dan zie je dat ook weer terug in die ronde, ronde tijden. En de ronde tijden van, uh, van de content, ja, die zijn nu toch... toch 30.4, dus zelfs iets langzamer dan Jonathan Cook. Maar hij heeft zich wel eventjes mooi uit kunnen rusten. En dan gaat hij gaat weer naar die buitenbaan toe, die Alexis komt en die Fransman. Uh, en hij ligt nog steeds voor op Jonathan Cook. En dat is hem geraden ook eigenlijk, want Contain werd door de, veel van de kenners hier toch gezien als een outsider voor misschien wel de strijd om de bronzen medaille. Ze komen door op de 2600 meter. Contain met een kleine voorsprong op de man in het zwart-blauwe pak. Maar die koek doet het beter nu, 30-5. Ja. Hij keert dus terug in de strijd. Pieter Moeller kijkt met een strak gezicht toe hoe zijn Franse pupillen doet. Coacht hem toe en stuurt hem nu naar de volgende binnenbocht, ja. waarin Contain weer een stukje kan ja, natuurlijk. inderdaad. En dan heeft hij weer zo'n prachtige kruising... waar hij weer optimaal kan, kan profiteren van die Jonathan Cook. We weten eigenlijk niet wat we van Jonathan Cook kunnen verwachten. Want, maar, hij was twee jaar geleden was hij ook ongelooflijk goed op het weken. Dus het is wel een goede schaatser, hoor. Even kijken naar die rondetijden. Die rondetijden van Alex Comte, Weer een rondje 30-2. Dan rijden ze continu hele vlakke rondjes. Dus ze zijn wel met een hele mooie race bezig. Beide schaatsers. En die Koek maakt nog niet de indruk te gaan breken onder de druk van de Fransman. Maar in deze ronde waarin hij dus weer de binnenbocht had... rijdt Comtein toch een beetje weg bij zijn opponent. Ze zijn ruim over de helft, 3400 meter. Contain, 4 4'21 met 30'7. Koek toch weer een tiende sneller, 36. En in de rondtijd loopt al een klein beetje op. Maar wederom de kruising en wederom gaat Alexis Comtein gebruik maken van Jonathan Koek. Hij zit gewoon echt te vlak achter. Dus hij heeft al drie keer kunnen profiteren van zijn, van zijn, van zijn, van zijn tegenstander. Gratis maar, energie. Gratis energie. En het is een mooie schaatser hoor. Het is echt een schaatser die echt wel behoorlijk wat, wat, wat in zijn maas heeft. Er zit nog steeds zoom in de slag. Er zit nog steeds ontspanning in de slag. De, en ze gaan nu weer naar een, kijken naar de rondtijd. Ja, de rondtijd 30-50. rijden ze allemaal rondjes tussen de 30-0... En de 30, 35, 36, 30, 37. Drie rondjes nog. Dit was de 3800 meter. En Comte gaat, gesterkt door de gratis energie die hij onderweg opgedaan heeft, nu toch echt korte te maken met die Amerikaan. Ja hoor, hij heeft hem nu, denk ik, achtergelaten. Denk ik, dat weet ik al zeker. Hij gaat in de buitenbocht afstand nemen, zelfs van de Amerikaan die nu de handen op de rug doet. En weet dat hij in deze rit geslagen is. 30-4, Comte. 30-9, kak. In één ronde, een halve seconde aan ja, zijn broek. Ja, en vanaf nu zo... Alexis het helemaal alleen moet doen, want hij, gaat, hij kruist over de Amerikaan heen. En hij rijdt daar steeds die lage, lage dertigers. En hij is, onderhand is hij ook ruim twee, bijna 2,5 seconden sneller dan Lunde Pedersen. Uh, Peterson. Peterson. De dus wereldkampioen En die kwam op een eindtijd van 6, 26. Dus we zitten hier rond een eindtijd van rond de, nou wat zou het zijn. Ik ga even meekijken, want de bel komt er nu aan. De rondetijd is 30-9. Ja. ja, dus rond de 6-24 moet mogelijk zijn. Maar is dat een tijd waarmee Alexis Comtein heel content zal zijn zometeen? Ik denk het niet hoor. Ik vind het een niet heel indrukwekkend optreden van de Fransman. Ik had iets meer van hem verwacht. Hij oogt nu ook vermoeid en is toch een steer in zijn mooie blauw wit rode pak waarbij het grootste deel wit is zoeft hij nu door de buitenbocht hij heeft niet heel veel afstand kunnen nemen van de amerikaan jonathan Cook en hij komt uit op 6 24 69 slotronde 31 4 en de amerikaan 6 27 15 en die oogt best tevreden ja misschien is het wel niet snel maar het is wel in ieder geval een hele constante rit Dus ik denk wel dat ze het, uh... hij heeft in ieder geval wel maximaal gereden tja en dan als we dat geconcludeerd hebben, dan weten we ook dat het nu echt gaat gebeuren hier. Met de volgende rit, Havard Bukko tegen Tetjan Bloemen. En ja, daarmee knalt het toernooi zo meteen open. We gaan even kijken wat er in Hilversum aan de hand is. Nou, in Hilversum is in zover iets aan de hand als we willen weten... hoe het met de persconferentie in Oostenrijk gaat. Uh, Jeroen, is er al meer details naar buiten gekomen? Dat gaan we nu vragen aan verslaggever Matthijs van der Wiel... want die is bij die persconferentie in leg. Mathijs, is er nieuws? Um... Er wordt niet veel nieuws gezegd. Sterker nog, de woordvoerder hier, chef van de VVV hier en Leg, begon de persconferentie met te zeggen dat er verder geen details worden weggegeven over... ...de Koninklijke Familie en de toestand van de Prins. Je merkt heel duidelijk hier in het dorp, dat merken we de hele dag al... ...dat de Rijksvoorlichtingsdienst, de Nederlandse RVD, woordvoerders van het uh, koninklijk Huis... ...de zaak hebben overgenomen en dat alles op slot gaat. Zelfs middenstanders, willen niet met de pers praten. Pers die wel echt massaal is toegestroomd hier in weg. Ik heb uh, alle Nederlandse media hier gezien. Heel veel collega's overal in het dorp die hongerig zijn naar nieuws. Maar dat ze niet echt krijgen... Er is toch een persconferentie georganiseerd. Ja, eigenlijk om de collega's die vandaag zijn aangekomen nog eens een keer te vertellen hoe voorbeeldig gisteren de reddingsoperatie is verlopen. Het meest opmerkelijke was eigenlijk nog door wie er achter de tafel zaten in de persconferentie. Of beter gezegd, wie er niet zaten. Ook de vertegenwoordigers van. Reddingsdiensten zouden hier aanwezig zijn, maar die waren er niet. Waarom? Omdat uh, een klein uur geleden er een nieuwe lawine heeft plaatsgevonden in Suurs, hetzelfde skigebied een stukje verderop. Zij zijn aan het redden, er is een helikopter gestuurd. Laatste nieuws is dat er één persoon wordt vermist op dit moment. Dus dat is het nieuws uh, uitleg. Ja, dan nou zag ik ook iemand van de politie achter de tafel zitten. Zei die ook nog iets over een onderzoek? Heb ik niet horen zeggen. Ik ben naar buiten gelopen om jullie te woord te staan terwijl de persconferentie nog bezig is. Ik heb dat er verder weinig uh, nieuwe gegevens uh, naar buiten zouden worden gebracht. Als het welzijn, meld ik dat straks. Oké, okay, dankjewel Matthijs van der van Vanuit de... af. Je hoort de helikopter overgaan die waarschijnlijk terugkomt van de reddingsoperatie bij die nieuwe lawine. die dus een klein uur geleden heeft plaatsgevonden hier in het skigebied. Goed, dankjewel. Matthijs van der Wiel, dankjewel Jeroen. Als er meer nieuws is, dan horen we dat vanzelfsprekend. Dan gaan we weer terug naar de hal in Moskou, want uh, ja, het gaat nu dus echt gebeuren. Bukko tegen Tedjan Bloemen is de eerste van drie mooie ritten achter elkaar. En die Bukko maakt de indruk dat hij denkt, wat nou Nederland 1, 2, 3. Ho, uh, oh, jullie zijn mij vergeten en hij is Erben uit de startblokken geknald. Ja, want hij begon met de rondje 5. Daarna kwam wel meteen de eerste 30 eraan. Maar het gat met Tekja Bloemen is nou, wat zou ik zeggen, een metertje of 30. Hij rijdt nu weer een rondje 30-1, dus hij houdt die rondetijden ook heel vlak laag in de, in, de, in, de, in de rond 30. En Tekja Bloemen rijdt nu al een rondje 30-6. Die zit er dus in deze ronde een halve seconde achter. En hij heeft tot nu toe in elke ronde flink wat verloren op de nummer 1 van Noorwegen. De man die altijd veel belooft... Bucco zeker aan het begin van het toernooi en nogal eens gaat het ja. fout met valpartijen Erwin Knikt. Nou, ik sprak net wel even met een, een oud wereldkampioen meter die je verslag doet voor de Noorse televisie en die zegt er is één verschil met alle andere kampioenschappen, wat de Nooren nu zeggen. De Nooren hebben altijd van tevoren met name de, de pupillen van Pieter Müller hebben grote woorden van we gaan het hier wel eventjes doen. Maar uh, dit hebben ze deze keer dus niet gedaan. Ze zijn deze keer hebben ze helemaal niks gezegd over. wat ze van dit toernooi verwachten. En misschien is, dan is dat wel, maar wel een goed teken. In de luwte dus Bukko. En hij neemt elke ronde zo'n beetje tot nu toe. een halve seconde extra voorsprong op Tetjan Bloemen. die een beetje verloren daar rondrijdt. ver achter Bukko. Die komt nu door in 30-2 snelste tussentijd van allemaal. En Bloemen 31-0. Ja, dat is, dat is, uh, dan moet je het gat niet te groot laten worden, Tetjan. Uh, Tetjan is natuurlijk wel een rijder die. Halverwege de race, ook zomaar als een keertje enorm kan gaan versnellen. Laten we hopen dat hij dat zo meteen gaat doen. Maar dan moet je dat gat niet te groot maken. Moet je geen rondjes 31 rijden in deze fase, fase van, van de race. Nou, dat gebeurt. We dus, zijn uh, nu net over de helft, dus dan moet Bloemen echt gaan opschieten. Want Bucco is uit het zicht verdwenen. Die komt weer bij ons langs. 30-2, andermaal voor Bucco. Zijn derde op rij. En daar is Bloemen weer 31-0. Weer achttiende aan de broek. Ja, dan is dat gat wel heel erg groot. En we hebben, beide rijders hebben hen dan hele niks aan elkaar, want ze moeten allebei gewoon hun eigen race rijden. Dat is voor Bokko niet goed en voor Bloemen ook niet goed. Maar uh, Bokko heeft er op dit moment volgens mij weinig last van. Want er zit nog steeds zoom in die slag. Uh, het handje is erbij, er zit nog steeds ontspanning in die slag. Het ritme is gewoon redelijk hoog, lekker ontspannen, lekker doorrijden. En het ziet er goed uit. 30-3. Na al die 30-2's en die 30-1. Hij blijft het dus met een mooie regelmaat doen. En Bloemen. 30-9. Weer zestiende langzamer dan zijn Noorse opponent. En we zien ze aan de overkant nu rijden. Het gat is enorm. Het is bijna een heel recht eind, eh, Erben. Ja, het is inderdaad wel enorm. Maar hij is nu op dit moment... 1 seconde sneller dan Alexis Content. En ja, die reed 6.24. Dus dit moet Bucke ook wel rijden. Want ik denk dat, dat zometeen meteen die Nederlanders toch een tijd gaan reizen rond de 6.20. En ik waarschijnlijk daar nog wel onder. Dus ja, hij moet het ook wel rijden. Versnelling Bucko 30-1 bij de doorkomst op de 3400 meter. Bloemen moeten we helaas gaan vergeten. Het gebaar van Erben Werner hem is veelzeggend. Die gooit de handen uit frustratie in de lucht. Deze Nederlander, Tertjan Bloemen, moeten we denk ik voor het klassement gaan Schrappen. Ja, ik snap daar ook dan helemaal niks van hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want als je kijkt naar het Nederlands kampioenschap, de Nederlands kampioen Orange Schaatsen rijdt hier. En hij rijdt hier bijna op 100 meter achterstand van Harvard Bukko. Dus uh, ja, Tekjan Bloemen doet hier absoluut geen goede zaken. Dat is heel jammer voor de Nederlanders. Hij rijdt hier ook echt, zijn monsters waren bij het open. Oh. Er zit geen ritme meer in. Er zit geen energie meer in. Hij probeert het wel, maar hij rijdt nu zelfs een rondje. 31-7. Ja, het lijkt wel beelden uit de jaren dat alle Noren zo'n beetje van de Nederlanders gehakt wisten te maken. Het gebeurt hier weer een keer. Want Havard Bucko in zijn rode pak met die zwarte cap op. Moet nu nog twee rondjes. Hij rijdt continu lage 30ers, pakt nu voor het eerst een 30-6. En dan is het wachten op Bloemen. Erben, wat is de ronde tijd van Bloemen? Nou, de teken komt nu door en hij rijdt een rondje 31 Acht. En rijker nu op de achtste doorkomsttijd door. Zes seconden langzamer dan Alexis Conten. En uh, Bukkel is uh, uh, anderhalve seconde sneller dan Conten. Maar moet hij ook wel zijn. Het ziet er nog wel steeds goed uit hoor. Wat, uh, wat onze Noorse vriend doet. Hij gaat Iedere naar de bel. Hij komt de bocht uit. Nog één slag. Aampje los. En daarna die aampje op de rug. En hij, hij hoort nu de bel. 36. 36. Dat is prima. Hij gaat in elk geval meedoen in de top van het klassement. En dat is, waarover Jochem het net ook had, in elk geval goed voor de spanning en de breedte van het toernooi. 31-8 voor Bloemen. Hij zit daarmee. Onder de tijd van mannen als Swings van Beckert, van Dobbin en die ook van Lee. Bloemen rijdt rond de tiende plaats op dit moment als er nog hierna twee ritten gereden moeten worden. Hij doet het echt heel belabberd op deze vijf kilometer. Daar is Bucco met een eindtijd van 6:22.21, 21 niet gecorrigeerd. Het wordt zelfs 6.22. 22 en Bloemen nou... komt ja. over de streep. 6, 32, 83. Met een eindronde van 31, 9. Ja, dat is absoluut niet goed. Dat is gewoon, eigenlijk is gewoon ronduit slecht. We moeten nog even zien, wat, en zeker horen, wat de oorzaak van dit optreden is. Want we weten van Tetjan Bloemen dat hij dit toch normaal gesproken in goede doen in elk geval veel beter kan. Hij heeft dat laten zien op het NK. Hij heeft laten zien dat hij een toernooi kan schaatsen. Maar vandaag maakt Bloemen en we weten nog niet precies of er een echte oorzaak voor is aan te wijzen. Niet waardoor dat kwam. Bij een, oh, een heel mooi moment voorleggen. hier. Wennemars steekt de duim op. Wacht even naar Sven Kramer die zich aan het warmrijden is. En Kramer knipoogt terug naar Wennemars. Mooi moment tussen twee toppers. Maar Robert, je vroeg iets. Nou, ik wilde even aan Jochen vragen wat zijn verklaring is voor uh, dat slechte rijden van Bloemen. Nou ja, ik, ik, ik kan moeilijk zeggen waarom hij slecht rijdt. Het enige wat me opvalt is dat hij gewoon niet zo goed is als dat hij bijvoorbeeld op de NKO-round was. En dan kan je gaan zeggen, heeft dan, is hij dan misschien vermoeid? Of is het, het feit dat hij het WKO-round al heeft gered... is dat misschien voor hem belangrijker dan hier ook nog eens een keer hard te rijden? Ik ben heel nieuwsgierig wat hij zegt. Ik vind de, de, de straat weinig... Er zit niet iets in van, ik ga lekker een goede vijf rijden, want dit echt wel kan. En ja. dit is gewoon onder zijn niveau. Ja. Dit is ja. gewoon niet goed. En Bukkel heeft natuurlijk geweldig gereden, laten we dat vooral niet vergeten. Dat he? mag je er wel bij zeggen. Het verschil is wel ja. extremer, omdat Bukkel een hele goede race rijdt... waarvan ik toen dus straks zei, het is oh. elke net niet. Ja. Hij ja. heeft mij ja. positief verrast. Ik ben ja. blij ja. dat ik dat wat dat betreft een beetje ongelijk heb gekregen. Ja. Want dus dat brengt wel wat spanning terug. Het stadion gaat los voor Skobref, uh, mag ik aannemen. Ja, het stadion gaat los voor Skobref. Het is nu echt begonnen, want een man die die passie vanochtend wel had... op de 500 meter, Koen Verwij, neemt het op tegen de man... die het voor de Russen moet gaan doen hier. Ze zijn net doorgekomen, ze zijn nu bezig aan de eerste volle ronde. Allebei 18-5, dat ziet er in elk geval lekker uit. En het zijn ook twee van die vinnige schaatsers met blonde manen. Jongens die er zin in hebben in elk geval Verwij, Dat straalde hij vanochtend ja, al uit. Ja, inderdaad. Als je dan kijkt, hè, net die vorige... Rits tegen uh, Bloemen. Waarbij je denkt van ja, dit is wel een WK. Joh, je wil de jongen eigenlijk wakker schudden. Dit is het WK, de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Nou, en dan wil je hem wakker schudden, dat kan eigenlijk niet. Maar als je dan dat vergelijkt met zo'n Koen zo uh, Verweij die hier meteen bij de stad. op de eerste twee mensen armen losgooit en er echt vol vol gaat. Maar hij heeft nu wel te maken met een geduchte tegenstander. Want die is volgens mij ook wakker geschud. Ja, dat was ook tijd. Want Skobref was op de 500 meter acht. Tiende trager dan Koen Verwij, Die reed 36, 26 tweede tijd van de dag. En dat betekent dus dat er op deze afstand een gat gaat tussen die twee van acht seconden. Ze komen nu andermaal door. Allebei ja. weer keurig in de 29. Laag in de 29 zelfs. En dat geldt voor Skobref. Ja, Skobref rijdt een rondje 29, 3. En Koen Verwij een rondje 29, 9. Waardoor Scoobrecht wel echt uh, de voorsprong heeft. En Koenverbijk kan dat gat op die kruising niet dichtrijden. Ze gaan nu weer uh, naar de volgende ronde toe. En het gat is denk ik een meter of 10. En dan gaat zo meteen. Ja, die rondetijd is in de stand. Dat is een rondetijd van 29, 9 om tijd van 30, 1. Hey, maar wat gaat er gebeuren op die kruising? Skobrev gaat over Koen Verwij heen. Ja, dat zal pijn doen bij Koen ja, maar... Hij moet even zijn meerdere erkennen. Even, want een 5 kilometer is lang. En wie weet dat beter dan uh, Ivan Skobrev Die heeft ja. nogal eens wat trucs uitgehaald. Maar op dit moment is Skobrev met 3 goede 29 op rij na een opening van 18, 5 de baas in de rit. De baas over de man, van wie hij wel 8 seconden zou moeten wegrijden om hem te passeren in het klassement. Weer een 29 29-9. 30-2 Ja, dan, dan, dan is dat toch nog wel redelijk goed hoor, voor Koen voorbij. En ik was blij met die vorige kruising dat er in ieder geval daar geen problemen kwamen. En dan kun je mooi achter Scoobref aangaan. Dan kun je toch, ondanks dat je ver achter ligt, toch nog een beetje profiteren van, van, van je tegenstander. En het is nu zaak om in ieder geval... De aansluit houden, dat je hem in beeld houdt, dat je dat, dat je dat gat niet te groot laat worden. En dat doet Koerverbij volgens mij heel erg goed hoor. Want het gat blijft zelden, het even groot. Nu gaan ze weer nee, weer een spannende kruising krijgen. Nee, het gaat geen spannende kruising worden. Want de Skobref gaat gewoon weer over Koerverbij heen. Maar Koerverbij kruipt nu wel achter Schoopref. En dat deed Verwij na een ronde waarin hij voor het eerst een tikje sneller was dan de rust. Het was de eerste dertiger van Skobref, 30-1 en Verwij 30-0. En toch is het ook fijn om even wat hoop weer door dat stadion te voelen gloren. Want er is een rust die het goed doet. En dan gaan de mensen staan op de hoofdtribune en met hun vlaggetje zwaaien. Skobref. 2600 meter, ze rijden allebei 32. 2 Skobrev is op dit moment de snelste. Ja, maar dan rijdt Koen bij wel echt heel erg goed hoor. Hij rijdt echt een... Prima race. Hij gooit het. wat hij mooi doet. Hij komt de bocht uit. En nog één slag gebruikt hij die armzwaarden nog bij. Dat hij dat ritme vasthoudt. En hij kijkt naar die naar de score naar de En als iemand kan bijten, als iemand daar echt van, van kan profiteren, dan is dat Koen voor wij. Die, die sla je niet niet stom uit het veld. Dit is vechtersmentaliteit. En hij houdt vast, hoor. Hij loopt wel rood aan, maar hij denkt niks. Ik blijf bij jou in de buurt. En dat blijkt ook, 30-2 weer allebei. Ze doen op dit moment niks voor elkaar onder. Verwij kruipt op de kruising wat dichter bij de rus nu. Kijkt tegen dat rode achterwerk aan. En dan moet hij nu naar de buitenbocht. Dat is altijd een moeilijk moment, want dan zie je hem in wegrijden. Maar je weet dat het goed gaat. Je weet dat je toch wat aan het versnellen bent. Dat je je tegenstander het lastig aan het maken bent. En dat moet ook. Dit is een WK, dit is de beste rus. En die rus zet op de 3400 meter een 30-3 neer, Verwij. 31. Ja, ja, ja, Dat is echt een vechtje. Dit is, dit, hier houdt Koen er mij van, Koen wil reizen. Koen wil iemand tegen zijn hebben. Die Coen, ja, Jan Feen staat wel op die kruising en die roepelt dingen, maar die hoeft toch helemaal niet te staan. Koen rijdt gewoon op zijn man die denkt, ik blijf bij jou in de buurt. En als jij mij wilt verslaan, dan moet je acht seconden bij me wegrijden. En dat gaat in deze rit nooit gebeuren. Een beetje wat Wust vanochtend deed, of vanmiddag op de drie kilometer. Ook die liet zich door Sablikova niet gek maken. Integendeel, Wust was de morele winnares. Terug naar Skobref, 33. verwijt nu 30-5. Maar op de kruising is het net zoals twee rondjes terug, het verschil. Ja, inderdaad. En is dat, dat is mooi. Hè? Want het gat is dan, ondanks dat Skobref naar de binnenbocht gaat, maar twee metertjes, hij kan er heel mooi van profiteren. En Koen Wijs zit er echt helemaal doorheen. Hij zit helemaal stuk, maar hij vecht. Hij vecht en hij blijft die aansluiting houden. Hij moet nog twee ronden afzien, Verwij. Hij komt hier weer langs. Langs die hoofdtribune. Met al die blije russen erop. 32 Scoobref, 34 Verwij. En hij beukt zich weer zwetend door die buitenbocht. En het gat wordt nu natuurlijk wat groter. Want Scoobref ja, had de binnenbocht. Want Skobref die gaat nu even gas geven. Skobrev gooit nu het handje erbij. En die gaat sneller in rondes rijden. Want hij gooit het ritme echt extreem omhoog. Ja, allemaal hartstikke leuk, meneer Skobrev, Maar dit is wel een beetje laat in de race. Want uh, het gat is wel nu, wat is het? 10, 15, misschien 20 meter. Dat mag. Koeven vecht, Koevenwij gooit het aanbieden erbij. Hij vecht voor wat die waard is. 130, 34, 35. God, wat een vechtend mentaliteit. Heeft die is voorbij. een schitterende strijd. En Koen Verweij weigert te buigen voor die Rus. Hij heeft geknokt. Zijn gezicht staat. Hij huilt bijna. Het is heel mooi om te zien. Schitterend. Pure sport dit. Skobrev gaat de rit winnen. Dat was al heel lang duidelijk. De Russen stampen op de tribune. Zwaaien met hun vlaggen. Want daar komt een held. Na een mislukte 500 meter zet hij hier de boel een beetje recht met een 5 kilometer erin. 6-19-7. Maar Koen verwij doet het zo goed met een mooie slotronde van 33-6-20-69. Hij geeft er niet eens een seconde toe. Nee, nou de Koen heeft hier echt fantastisch gereden. die zag halverwege de race al dat hij moeilijk had. Maar iedere keer was er weer die kruising. Dat gat was niet zo groot waardoor hij iedere keer nog die aansluiting hield. En iedere keer dat je denkt van en nu breek ik dacht ik van en nu ga ik er weer achteraan. En dat deed hij echt heel erg goed. De laatste ronde was inderdaad zelfs 14 sneller dan Scoopweg. En dat komt alleen maar door de rit. Als iemand een racer is en iemand echt een allrounder is, dan is dat Koen Verwij. Koen Verweij houdt van racer. die houdt van die strijd. Geknokt en verloren, maar eigenlijk gewonnen. Dat, moet, dat is de conclusie van Verwij. Skolbrev wordt toegejuicht. De Russen zijn blij. Maar ze weten ook drommels goed dat... Koen Verweij het wat deze race betreft goed gedaan heeft. Kobreff is bijna net zo rood als zijn pak. Zijn tong hangt ongeveer op zijn knieën nu. Zijn ogen priemen uit zijn hoofd. En de twee complimenteren elkaar met een mooie strijd. Dit was weer een mooi staaltje topsport tussen twee goede schaatsers. Waarvan de ene het heel goed deed vanochtend op de 500 meter. Koen Verweij. En hij geeft dat toernooi dat voor hem startte met 36-26. Zilver een vervolg met 6-20-70. Waardoor hij nu... Na twee afstanden met nog één rit voor de boeg. En daarover gaan we het de komende zeven minuten hebben. Leid in het klassement. Verwijs staat nu eerst de Buko 2 op een seconde straks op de 1500 meter. En heeft op dit moment 3 op 2.1. Maar het wordt stil nu. Want daar staan ze. Kramer en Blokhuizen. Ploegenoten, Maar op dit moment grote rivalen. Ze zijn vertrokken. De vijf kilometer. De mooiste en misschien wel belangrijkste en hopelijk spannendste rit van de dag. Tussen die twee titanen. Kramer moet nu laten zien of hij echt terug is of niet. Vorige week in Hamar was hij dat niet. Nee, maar nu kijk, en als je nu kijkt, Jan Blokhuizen neemt heel brutaal behoorlijk de leiding. En dan wordt het meteen al een spannende kruising. Want 18-2 om 18-7. Ja, nou, dat het ze lossen het heel keurig op. Maar Jan Blokhuizen heeft er zin in. Die heeft met het ingaan van, van, van de bocht op de kruising Sven Kramer al te, al, al te pakken. Kramer. Nu in de buitenbocht met de rechterarm wapperend. Daaromheen zit de Witte Band. En in de binnenbaan. Ze zijn namelijk voor, hetzelfde, voor de rest hetzelfde uitgedost. In dat oranje blauw met de rode armband. Blokhuizen 28-5. En Wennemars slaat van respect achterover. Mooie ronde Blokhuizen. Ook kamer onder 29 met 28,9. En dan is de toon gezet. Dan weet je dat dit de echte crème de la crème is van dit. Mannentoernooi, maar zeker van deze vijf kilometer. Ja, dit zijn echte rondetijden. Rondjes 28. Maar ze moeten ook wel. Hè? Want als ze nu daar twee afstanden uh, uh, Koenwei willen inhalen. dan moeten ze rond de 6-16 en 6-14 zelfs rijden. Dat ja. zijn natuurlijk hele snelle tijden. Bokhuizen moet drie seconden op Verwij goedmaken. Kramer moet zelfs een uh, dikke vier. Ja. bijna vijf seconden goedmaken op Verwij. die dus na twee afstanden leidt. maar deze twee zijn nog in de baan. En Jan Blokhuis neemt toch behoorlijk het initiatief in deze wedstrijd. Want hij kruist over Sven Kramer heen. En ik denk dat het gat met Sven Kramer. Nou, toch wel zo'n kleine 30, 30 meter. is. 30 meter, dus zeker. Ze komen hier door. meter. Heel belangrijk. Nu 29-3 blokhuizen. 29-9 kramer. Ja, dan is Sven Kramer en die moet natuurlijk tijd inhalen. En die is langzamer dan Koen van Wij in deze fase van. Uh, ...van de wedstrijd. Dus uh, uh, ja, het ziet toch ook... ...als ik kijk naar de techniek van Sven Kramer... Uh, ...hij zit toch nog steeds wel hoog hoor. Dat lichaam is hoog. Als je dat dan, uh, kunt het heel mooi vergelijken met Jan Blokker, ...die heel diep zit. Die heel veel macht in zijn benen heeft. Die heeft er zin in. Uh, die gaat nu weer, weer naar een rondetijd. En de rondetijd is... 29,6 op 1800 meter. Kramer komt een stukje terug. Het is twee tienden sneller. En heeft hij dan zijn ritme gevonden. Maar op de kruising gaat er nog een behoorlijk gat tussen de twee. 20-25 meter ligt Jan Blokhuizen voor. Brutaal gestart. En hij legt Sven Kramer, viervoudig wereldkampioen. In elk geval op dit moment het vuur na aan de schenen. Hij komt weer door. Gaat naar de doorkomst op 2200 meter, Erben. Ja, en het gat is nog steeds, ik denk wel een metertje of 30, 35 hoor. Jan Blokhuizen. Blokhuis rijdt rondje 29.7. Kramer is wel weer sneller in de ronde. 29.6. Maar hij zal het wel moeten. Hij moet het gat dichtrijden. En hij moet ook nog goed maken. Hè? Hij moet heel wat goed maken, want op de 500 meter reed Kramer 36-70 en Blokhuizen 36-56. Dat betekent dus dat er ongeveer anderhalve seconde nu tussen die twee zit op deze afstand. Komen ze weer aan, 3 2600 meter Blokhuizen, even een kleine correctie. Maar hij zwiert ja. mooi door en dan is het 30-1, 29-5 Kramer, ja, daar komt hij aan. En dat is dan toch wel zijn Kramer, want zijn Kramer gaat nu voor het eerst voor Jan Blokhuizen langs kruisen. 29 5, dat pakt. In deze ronde, zestiende van de seconde, pakt hij terug op Jan Blokhuizen. Heeft Jan Blokhuizen wel het voordeel dat hij naar die binnenbocht gaat en dat hij eventjes vanuit de... ...van achter Sven Kramer, uh, kan wegrijden. deze is weer een gaatje van 10 meter, maar ik vertel je hoor... Sven Kramer gaat eraan komen. Sven Kramer gaat die gaskraan vanaf nu volledig openzetten. Wat stond er ook alweer in het smsje dat hij je stuurde? Ze gaan er allemaal aan. En dat ik heb het gevoel dat als hij dat, lijkt... dat gaat doen, dan gaat dat nu gebeuren. Ik zie zijn gezicht en dat doet me denken aan het gezicht... ...dat hij net trok toen hij jou die knipoog gaf, Erwin. Maar toen was hij niet bezig met een 3 kilometer, 5 kilometer... ...tegen Jan Blokhuizen. Nee, toen was hij ontspannen. En dat lijkt hij nu ook. ook Blokhuizen ook nog niet al te vermoeid. Maar hij is natuurlijk wel hard van start gegaan. En hij ziet nu voor het eerst, onder gejuich van de Vriezen en de Nederlanders, natuurlijk ook hier Kramer naast zich opduiken. Nou, naast zich voor. De Kramer neemt nu het initiatief in de wedstrijd. Rondje 29-1 so. en Jan Blokhuizen. Rondje 30-1. Jan Blokhuizen verliest een seconde in deze ronde. En Sven Kramer rijdt nu hard weg. Hoor. Je ziet het koppie van Jan Blokhuizen naar beneden gaan. Die is verslagen. Die kan deze klap echt niet meer te boven komen. En Sven Kramer is los en hij oogt oksel fris. Hij zuist nu door de buitenbocht. Doet de armen weer op de, op de rug. Hoort de mensen juichen. Daar komt hij op de 3800 meter. 29,6. En Blokhuizen levert weer een halve seconde in. En de rollen zijn in, nou wat zijn het, 4, 5 rondjes volledig omgedraaid. Volledig, hij heeft nu al 4 seconden sneller dan dan, dan, dan Koen Dus hij gaat hier een gat slaan. Oh, hij gaat hem hier echt opvreten. Hij gaat, Jan Blokhuizen probeert dat aan te haken. Maar het gat is nu al, ik denk... 10, 15, 20 meter. Het gaat naar de 20 meter, de doorkomst op 4200 meter. De Nederlanders en alle schaatsliephebbers gaan weer staan op de hoofdtribune. Kramer met helemaal geen rood hoofd, met een normaal gezond en ontspannen gezicht. Ja. 29-8. Ja, en weer een rondje 29. En dan, Jan, Jan Blokhuizen herstelt zich een beetje. Ook een rondje 30-3. Maar het gat is gemaakt. Het gat is gemaakt. Uh, Swenkraam hoeft maar een ruime seconde goed te maken op Jan Blokhuizen. Dat gaat hij echt wel, wel, wel goed maken. Maar hij gaat ook meteen het verschil al goed maken. Denk ik op... op, op uh op 4,4. Uh, hij gaat 4 mee... 4. hij ja, moet 4,4 winnen op Verwij. Nou, dat gaat lukken, want we horen de bel en Kramer is nog steeds niet in de 30 beland. 29,9. Het is zijn langzaamste tussen rondje ja, maar... tot nu toe. Maar hij pakt weer 17. En Lokhuizen. hij is nu al 5 seconden sneller dan, dan, dan Koen wij. Hij gaat met nog één binnenbocht te rijden. Er zit veel energie in, hoor. er zit veel kracht in. 6.15.3 moet hij rijden. Dat 6, gaat hij 6, 6, rijden. Hij gaat onder de 6.15 rijden. Let op mijn woorden. Hij gaat onder de 6.15 rijden. Erben dus gaat staan. En dat doet eigenlijk iedereen hier. Want hier komt Sven Kramer. En hij heeft de zaken even rechtgezet. 6.14.22 is een 5 kilometer als om door een ringetje te halen. 6.16.99. Blokhuizen. Zilver. Slotronde 30.9. Maar Sven Kramer, en als ik goed naar zijn gezicht kijk... Dan is hij content, tevreden. Best wel vermoeid, maar helemaal niet kapot. En een baanrecord. Ze rijdt een nieuw baanrecord. Krijgt een uh, applausje van Skobrev, Die het ook wel aardig deed op de 5 kilometer. Maar Kramer wint die afstand in 6.1424. Twee blokhuizen, 6.1699. Drie Skobref, vier Verwij. En na twee afstanden is het Nederland. 1, 2, 3. Met Kramer, Blokhuizen en Verwij. Radio 1. Het NOS-journaal. Met de Oostenrijkse Leg is zojuist een persconferentie afgerond. De reddingsleider van Leg was er niet bij, omdat er opnieuw een lawine is geweest. Burgemeester Moeksel. We hebben ganz aktuell een lawinenabgang in Zürs. Im bereich Erzberg, Flexenpass. Er is een lawine abgegangen. Om um viertel na drie in etwa. En er is een persoon die vermist wordt. Dus er is een lawine geweest in Zuurz en daar wordt iemand bij vermist. Op de plek waar Prins Frieso gisteren onder een lawine bedolven werd, is de politie met een uitgebreid onderzoek bezig. Zendige sporen in de lawinenkegel werden van specialisten, een elite-eenheid, een alpinisten-elite-eenheid, als je dat zo een beetje en uitdrukken kan, werden onderzocht. Dat is, die documentatie van des ongevallortes, de daardoortes, had de allerbeste prioriteit. Het in kaart brengen van de plek van het ongeluk heeft de grootste prioriteit. De burgemeester van Lech wil niet zeggen met wie Prins Frizo aan het skiën was. Het waren 42-jarige inheemse. De namen kan ik en ik je niet zeggen. Hier werd een uitkomst bij de politie in te horen. Een inwoner van Lech? Ja. Ja, dat was dus een inwoner van Lech met wie Prins Frizo aan het skiën was. Uh, bij die persconferentie was Matthijs van der Wiel. Matthijs, nou la lazen we vanochtend in de Telegraaf... dat die uh, vriend met wie uh, Prins Frizo aan het skiën was... dat dat iemand van de familie was van het hotel, waar ze dat verblijven? Weet jij daar ja. meer van? Van Gast of Post, dat is een gerucht dat de, de ronde deed. Um de mensen van de persconferentie, de burgemeester en de vertegenwoordiger van de politie wilden daar niks over zeggen. Je hoorde het zelf uh, net, een 42-jarige inwoner van Leg, Geen berggids, geen skileraar, maar kennelijk dus een vriend van de prins. Althans, ja, daar moeten we van uitgaan. Ze wilden daar geen details over geven. Überhaupt wilden ze geen details geven als het gaat over uh, de koninklijke familie. Daarvoor verwijzen ze naar de Nederlandse RVD. Uh, je liet ook net horen, een stukje van de politie over dat onderzoek. Dat is inderdaad een een strafrechtelijk vooronderzoek waar gekeken wordt naar wat daar gebeurd is, wie de lawine heeft veroorzaakt. Mogelijk kan dat uh, in sommige gevallen leiden tot een vervolging voor het opzettelijk toedienen van lichamelijk letsel, zoals ik het al even vrij vertaal. In heel veel gevallen natuurlijk niet. We weten dat het twee personen waren die in die lawine terecht zijn gekomen, de prins en die, die andere 42-jarige man. Um, en nu wordt dus onderzocht uh, wie, wie de lawine veroorzaakt heeft. Dat gebeurt dus door het onderzoeken van de lawinekegel. Een sneeuwprofiel wordt er opgesteld. Er is ook met een helikopter gevlogen daar... om dat allemaal zo goed mogelijk in kaart te brengen, de plek van het ongeluk. Er worden ook getuigen gehoord. De twee betrokkenen zelf, voor zover mogelijk, straks ook de prins... ...maar ook mensen die het gezien hebben, getuigen, bijvoorbeeld de mensen die het alarm hebben geslagen. Dat wil niks zeggen, het is een standaardprocedure en dat gebeurt dus eigenlijk elke keer als er een labine is veroorzaakt. Dan wordt dit op deze manier onderzocht door de politie hier. Er werd ook nog gevraagd of ze nou in een gebied waren waar ze eigenlijk niet mochten komen... Nu is het zo, het is een gebied waar eh, dat niet afgesloten kan worden. Ze noemen dat hier een fraaie shiraam. Dat zijn stukken of pisten waar je wel kunt komen als je met de lift omhoog gaat en dan een stuk opzij skiet. En ze kunnen dat niet afsluiten. Mensen mogen er zelf beslissen of ze er wel of niet in gaan. Um, nog eventjes over die lawine die vanmiddag heeft plaatsgevonden om drie uur. Het uh, lijkt wel alsof ik iedere dag hier een lawine Nu Dat is dus niet zo. De burgemeester zei ja, soms gaat het heel lang goed en soms heel vaak na elkaar. Bijvoorbeeld nu met een hele Heel dikke, hele dikke laag, verse, lichte poedersneeuw die nog niet vast is geklonken. Dan kan het veel vaker voorkomen. Er zijn op dit moment honderd mensen aan het zoeken naar een vermiste skier onder die lawine die vanmiddag heeft plaatsgevonden. Dan één detail over de lawine waar de prins gisteren in is bedolven. Hij lag onder 40 centimeter sneeuw, werd net gezegd. Wat niet een enorm dik pak is, maar wel genoeg in ieder geval om de problemen te veroorzaken.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 Het weer. Geert -hiemstad. Vanavond trekt vanuit het noordwesten een koufront over het land. En dat levert enige tijd regen op. Maar als het front voorbij is, klaart het flink op. Achter het front stroomt ook koudere lucht binnen. En dat is goed te merken, want het wordt merkbaar kouder. Verder ontstaan er in de koude lucht ook buien. En daarbij kan sneeuw of hagel vallen. De temperatuur zakt naar een graad of vier. Aan de kust, wordt het, uh, en aan de kust is dat tot plus 1 in het binnenland. En vooral in het binnenland kan het ook glad worden. Morgen zijn de zonnige perioden afgewisseld met enkele winterse buien. Het voelt aanzienlijk kouder aan dan vandaag. Tussen de buien door wordt het een graad of vijf. En tijdens de buien zakt de temperatuur naar dicht bij het vriespunt. De wind waait morgen uit noordwest, is matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig. En later op de dag neemt de wind af. In de nacht van zondag op maandag gaat het een paar graden vriezen. Maandag overdag zijn de zonnige perioden. Het wordt dan een graad of vijf. Dinsdag wordt het zachter en ook de rest van de week verloopt zacht. Met temperaturen die stijgen naar een graad of 10 op donderdag. Sport Radio, NOS, op 1. NOS Radio de Gaan naar uh, Moskou voor uh, de rangen en standen, zoals het dan zo mooi heet. Zo meteen het uh, sportforum. Nou, zeg het maar, wie staat er 1, 2 en 3 in het algemeen klassement, jongens? Nou, het, ja, het, bij de mannen is het inderdaad Nederland, Nederland, Nederland. Maar het is eigenlijk helemaal Nederland, Nederland, Nederland. Want bij de vrouwen, laten we dat vooral niet vergeten... na twee afstanden op één, Irene Buust... met vooral een heel indrukwekkend optreden op de drie kilometer... waarin ze zich echt niet liet gek maken door specialist Sablikova. Die staat nu op drie en tussen hen in staat een andere specialiste... maar dan eentje op de 1500 meter en de 500 meter. Christine Nesbit die na verwachting morgen... Na de tweede afstand dan naar de vijf kilometer daar niet meer zou staan. Linda de Vries doet het geweldig met twee persoonlijke records... en staat bij de vrouwen op de tweede plaats. Maar de hal gloeit nog een beetje na van het optreden van Sven Kramer. Linda de Vries staat vierde trouwens. Ik zei, meen ik tweede, maar ze staat vierde voor alle duidelijkheid. Bij de mannen... Kramer zojuist op de 5 kilometer. Eén rondje in de 30, en dat was het laatste rondje. En voor de rest keurige 29ers, met hier en daar een 28er. Het lijkt wel een weerbericht, maar het was het bericht van een. Ongekend mooie terugkeer van Sven Kramer aan de top van het mondiale schaatsen. Want dit was hem echt. Hij reed 6.14.23 opgejaagd door Jan Blokhuizen. Die hem in het begin van de race met wat 28 onder vuur nam. Maar Kramer zat wat gniffelend daarachter. Hij versnelde en hij draaide Blokhuizen met een vrede grijns op het gezicht. De nek om en hij sloeg toe. Nam afstand van alles en iedereen. En staat na twee afstanden. Eerste met een voorsprong van 14e omgerekend naar de 1500 meter. Naar Jan Blokhuizen die staat dus tweede. En Koen Verweij heeft heel hard geknokt vandaag. Hij heeft het goed gedaan. Hij staat op drie op zestiende van leider Kramer. En daarachter Bukko, Skobrev, Silovs, Leuk, Contin. En dan moeten we zoeken naar die vierde man... Ja, op 15. Tetjan Bloemen. Maar daar gaan we het niet nu over hebben. Nee. Maar Sven, je stond, je hebt voor hem geklapt, je was enthousiast. Kramer is terug. Ja, Kramer is zeker terug. Want als je ook al kijkt naar die tijd, hè, 6, 14, dit is echt een wereldtijd. Hij rijdt bijna 5 seconden van het, van, van, van het, van het oude banenkoor af, van Bob de Jong, is dus ook niet de, de, de, de, de, de, de minste. Dus die, uh, ja, hij rijdt er zelfs ruim vijf seconden van het barrencor af. Hij heeft echt fantastische reden. Ik moet wel even zeggen, want we hebben het natuurlijk de hele tijd over zijn kraan. Maar ik vind dat Jan Blokhuizen wel met ballen gereden heeft. Hij heeft, heeft zich niet bijvoorbeeld neergelegd bij de goedheid van uh, Sven Kramer. Bij, nee, bij hij, heeft nee ja. hij heeft gevochten. Hij is erin geknald. Hij heeft initiatief getoond. Hij heeft uh, bijna drie kilometer voor Sven Kramer gereden. Nou ja, dan... dan en als hij dan, dan, als hij dan zo hard te komt... ja, daar heeft niemand een, een, een antwoord op. Maar ik vind wel dat hij heel goed gereden ja, is. Ja, en toen ging hij door Blokhuizen en toen ronde hij af met wat dertigers. Het, het werd iets minder, maar hij heeft zich zeker niet over de kop gereden. En hij nee. heeft gewoon in gelijk kennelijk geloof in eigen kunnen behouden. En hij wist ja, als ik Kramer niet versla, dan kan ik altijd nog tweede worden. Ja, want inderdaad, die, die tijd, hè, 6.16.99, is gewoon nog steeds een hele, hele goede tijd, ook voor, jou, voor Jan Blokhuizen. En als je dan kijkt naar dat, naar dat, naar dat klassementje, dan heb ik heel veel vertrouwen in, in, in Sven Kramer. Uh, maar ook heel veel vertrouwen in Jan Blokhuizen. Die gaan nog echt wel een beetje vechten om die eerste en die tweede, en die tweede plek. Koen Verweij reed natuurlijk een prachtige 5-5 kilometer. Maar die rijdt toch wel 6 seconden langzamer dan Sven Kramer. Hij werd dus hij... vierde Verweij in 6 20, 70 ja ja vier ja. ja, maar hij, hij, hij rijdt wel zes seconden langzamer ja. dan, dan, dan Sven Kramer en hij zal zo meteen echt moeten vechten voor die derde plek want daar komt Bukko en Skobrev die willen ook op het podium komen dat gaan we allemaal morgenochtend zien dat Morgenmiddag, morgenochtend Nederlandse tijd het is hier drie uur later dan gaat het toernooi in beide gevallen verder met de 1500 meter en daarop gaan de mensen die niet zo goed zijn op de lange afstanden weer proberen het gat te dichten naar de mensen die dat wel zijn morgen meer spektakel vanuit Moskou waar bij de mannen en bij de vrouwen Nederland aan de leiding gaat. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, u bent het voor ons gewend. Rond deze tijd gaan we terugblikken op... Uh, en eigenlijk iedere week wel een mooie sportweek. Ook dit keer weer. U kunt meepraten door een mail te sturen naar sportforum. Apenstaatje nos.nl sportforum.nos.nl uh, vandaag de gast Henk Hoiting van Trouwen Jochem uit de Hagen en uh, Tom Boots, die is er altijd. Uh, mag ik even met Jochem beginnen? Uh, even een korte terugblik op uh, het WK wat jou betreft in een uh, minuutje. Nou ja, bij de heren is het gewoon... Uh, ik vind het weer spannend. Het is leuk. Ik heb echt zitten genieten. Ja. Dat is een mooie race. Is een mooie strijd. En bij de vrouwen... Uh, Irene rijdt gewoon goed. Uh, we, we, we, gaan, we, gaan gewoon, we hebben één dag nu gehad. We gaan gewoon morgen een hele leuke dag zien. Van, we, er is nog niks beslist. Maar er wordt lekker strijd geleverd. En dat vind ik wel... Uh, ik vind het wel mooi. Ja, maar toch weer 1, 2 en 3 Nederland. Hadden we eerder nou, toch weer. 3. Dat is een aantal jaren niet voorgekomen. Moet ik even wel zeggen. Uh, maar ja, goed. Maar er is strijd. En ik denk dat dat het van belang is. En de namen erachterin. Uh, er kan nog van alles gebeuren. Het is geen Koers. Want als je in 1500 meter essentiële afstand op een allrounder... als je daarmee iets verprutst, dan sta je in één keer met achterstand richting de 10 kilometer. En dat kan zomaar een podiumplek. Ja, bij de vrouwen is het ook nog spannend, want uh, het is ook nog steeds niet beslist. Uh. Nee, oh, zeker niet. Nee, ja. Nesbitt is natuurlijk de 1500 meter specialiste. Heeft wel aan vandaag laten zien op drie kilometer dat ze toch wel wat steekjes laat vallen. Dus voor de vijf kilometer maak ik me daar geen zorgen over. Maar Sablikova heeft natuurlijk na de drie kilometer van vandaag, die ze nipt wint van iedereen... Ja, Die gaat zich wel achter de oren krabben. Want die moet morgen zo'n harde 500 meter rijden. om niet nog meer achterstand op iedereen te krijgen. Anders is het voor haar wel gebeurd. Want je damage control is het. Ja, voor haar en dan heren. staat ze misschien wel op het podium. Maar ze gaat natuurlijk alleen voor die wereldtitel. En dat ja. gaat iedereen ook. Dus ik ja, het is nog niet klaar. Nee. Uh, nou vragen wij altijd aan het begin van dat rondje. En je, bent, je zit hier al vanaf 12 uur. Maar ik vraag het toch even. Wat, heb, jij, heb jij een sportmoment van de week? Of ja, als, uh, ik weet niet vanaf wanneer je mag tellen. Maar als afgelopen, maar de zondag, afgelopen week? Oh, dan, dat telt afgelopen zondag. Zondag, er zondag mag maar Ja, nee, maar. De wedstrijd van Holland's Venetie Tour in Giethoorn. Ik vond hem geweldig. Ik heb mee mogen rijden. Maar als je nou hebt over de Elfstedekort die we de week ervoor hadden. En uiteindelijk mochten de marathonjongens van start. Ik mocht meedoen. Uh, we hebben gescheurd met 25 kilometer per uur. Onder die brugjes door. Links, rechts, Kort dus, niet gestoten. Nee, maar het, dat is zo gaaf. Ik, ik, dit, dat wil je elk jaar wel hebben. Ik, ik, ik, ik vind het prachtig om dat te zien. Ik heb echt bewondering voor de mannen die hier uiteindelijk in de sprint daar uh, winnen, op hadden. En ik vind het ook heel gaaf dat ik er zelf onderdeel van uit heb mogen maken. Want ik vond het, uh, ja, dat was wel mijn hoogtepunt van wat dat betreft de sportweek afgelopen week. Hoeveel je, Jochem? Ik ben net, ik denk een minuut of. Ja, misschien 4, 5 na een peloton gefinish. Ik moest op een gegeven moment. Na het kleuren werd het een heel lang peloton. Ik denk drie, vierhonderd meter. En ik zat gewoon te ver achterin. Dat was gewoon stom. En toen brak het. En toen kon ik er ook niet meer naartoe rijden. Zoveel energie had ik niet over. Maar je kijkt er toch altijd wel hoeveel ze hier ben geworden. O, schaam je, je zo dat je het niet durft te zeggen? Ik, nou, ik, even, ik, had ge, ik had een nummer op mijn been, maar ik had geen, geen, geen label van, en, van de chippy. worstenfabrikant. En ik had ook geen, uh, geen transponder meer om. Dus ik kon dat niet, niet terug kunnen lezen. Ah, Oké, okay. goed. Dankjewel. Henk Hoiting, wat is jouw moment van de week? Goedemiddag. Hallo. Um... Geen seconde over na te hoeven te denken. De terugkeer van Marco van Basten als trainer bij Herenveen. Gaan we het uitgebreid over hebben? En een prachtige manoeuvre in alle opzichten en uh, heel mooi dat hij terugkomt. Tom Boot. Hoi. Hoi. Uh, mijn moment is: uh, Nederland is van de tweede naar de derde plaats uh, in de FIFA-ranking uh, gezakt met voetbal. Duitsland heeft ze gepasseerd, dus nu is het 1 Spanje, 2 Duitsland, 3 Nederland. En toen ben ik eens gaan kijken naar die FIFA-ranking. Het eerste wat me opviel was bij de eerste tien was Euroqueen in Brazilië. Verder geen Zuid-Amerikaanse ploegen, vond ik heel opvallend. Maar ik kwam ook bij de pool van Nederland. He, daar is Nederland derde, Duitsland op de tweede plaats op de FIFA-ranking. Beste ploegen van de wereld. Portugal zeven en Denemarken tien. Dus vier ploegen bij de eerste tien van de wereld. Uh -huh. En als je over Pool des doods hebt, is dit het wel. Bij deze... Overigens, voor wij zo het WK Allround helemaal uh, gaan afronden. dat hebben we eigenlijk al gedaan. maar het schiet me te binnen, dat jij nog even graag terug wilde komen. op dat WK Allround. Ja. Want jij hebt je enigszins opgewonden. over nou, uh, de voet nou, van uh, Kramer over de lijn. Nee, en... nee. Ik, kwam in, ik zat in de auto. en net hoorde ik Jochem en Erbens. Uh, daarover discussiëren. En. Uh, uh, toen had het men over interpretatie van regels. Deze regels ook geïnterpreteerd, want anders had hij uitgeschakeld moeten worden. En ik weet nog wel als coach en ook als speler... was ik tegen elke interpretatie van regels. Een regel moet gewoon toegepast worden. En uh, als je blijft interpreteren, waar stop je dan? He, ik dacht nu al met schaatsen. Als iemand nu met vijf slagen eroverheen gaat of zes slagen eroverheen... wanneer stop je eigenlijk? He, dus of je moet die regel afschaffen... Of je moet hem strikt toepassen. Een jo van de twee. Jochem zei, je moet uh, uh, fluiten... tussen aanhalingstekens uh, in de geest van de wedstrijd. Ook ja. bij het schaatsen. Ja, ja, maar goed, ik, ben, dat, ik ben het wel met Tom Boot eens. Want uiteindelijk, er wordt nu gediscussieerd... of het wel of niet klaar is. Er zijn een aantal mensen ik zit te kijken en ik denk, die gas is gedisqualificeerd. Klaar. En vervolgens gebeurt het niet. Ik heb mensen blokjes weg tikken... wat eerder tot disqualificatie heeft geleid. Ik heb een kruising gezien waar iemand vol moet remmen... waar een tegenstander op moet anticiperen... wordt niet gedisqualificeerd. In het verleden gebeurde dat wel. Dus het lijkt of de scheidsrechters steeds makkelijker met de regels omgaan. Op zich prima in de geest van de wet, maar... Er zijn ook mensen uitgehaald wat niet terecht is. En daar, heb je, daar heeft niemand wat aan, want dat gaat discussie opleveren. Dus het moet helder zijn. Zwart of wit. Je bent in of je bent uit. Ja, kijk, met elke sport heb je het. Henk weet het met voetbal al. Aan de ene kant moet er in de geest van de wedstrijd gefloten worden. Aan de andere kant moet er consequent gefloten worden. En dat is in tegenstelling met elkaar. Dus, het juiste nee, woord het is consequent. Het, ja, ik vond het altijd prettig als ik precies wist wat ik aan de scheidsrechter had... en als speler en als coach. Henk? Ja, regels. Ja, vind ik ook. Regels zijn regels. Geest van de Westen, dat levert altijd discussie op. En uh, dan kom je altijd met, met, met, uh, ja, met, met willekeur. Treed dan ook weer in. Regels, regels. Duidelijker kan het niet. Dus ja, ik heb het niet gezien wat er is. Maar dan had hij eruit moeten gaan, begrijp ik. Okay. De grote kampioen. Johan dus, wat mij betreft de, de, de regel dus gewoon aan gaan passen of, of, of schrappen weer? Ja, Oké, okay, goed. Uh, uh, nog meer schaatsen later natuurlijk, want u zit uh, te wachten ongetwijfeld op... een reactie van uh, Sven Kramer, die komt binnen. Kom voorbij, verwachten we ook nog een reactie van dat allemaal tussen nu en zes uur. Maar dan, uh, Henk zei het al, Marco van Basten volgt na dit seizoen Ron Jansen op... als trainer van Heerenveen. Uh, hij legt er deze week op een persconferentie uit. Waarom hij eigenlijk aan het avontuur gaat beginnen? Uh, een mooie, uh, sportieve, gezonde club.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 En uh, dat geldt zo'n beetje wel voor uh, alle clubs in de Eredivisie momenteel. Dus dat zal ook uh, het beeld van uh, Veen zijn. Marco van Basten, Henk Hoidink. Ja, zeg het maar. Mooie stap, zei je al. Goeie, uh, wat is het? Een, een, een mooie truc van, van Heerenveen? Ja, een mooie manoeuvre. Omdat, ja, het is sowieso ik, het, het is een hele intrigerende persoonlijkheid. Dus wat dat betreft voor het voetbal is het goed dat hij terugkomt. In Nederland ook nog eens een keertje. Het is natuurlijk ook wel heel, um, heel verrassend en, en bij hem passend... dat dat dan ineens bij Heerenveen gebeurt. Wat natuurlijk ook allemaal niet bij elkaar past, die namen. Heerenveen en zo'n uh, grote voetballer. Maar het mooiste vind ik eigenlijk de onderliggende laag... dat hij hiermee de weg naar Ajax, uh, Lees Kruif uh, nogal radicaal afsnijdt. Dat, dat, ja, dat, dat vind ik uh, op zich prachtig. Als de hele situatie bij Ajax niet had gespeeld... denk je dan dat de kans kleiner was geweest dat hij het had gedaan? Nee, nou dat, dat geloof ik niet. Maar hij, hij staat daar gewoon los van. Hij, heeft, uh, hij neemt daar, kiest daar zijn eigen weg in. Hij heeft dus uh, een paar maanden geleden uh, zich al teruggetrokken als kandidaat uh, directeur. Eh, vanwege toch wat, wat uh, uh, aanvullende eisen die Kruijf dan stelde. En uh, nu uh, de situatie anders ligt door voorlopig de overwinning van Kruijf in Amsterdam... Uh, werd er toch in de Kruijfkamp duidelijk alweer gehoopt dat hij alsnog directeur zou kunnen worden... Mm -hmm. En dat vind ik dan zo mooi van deze ja, onafhankelijke geest... dat hij dat, dat gewoon afsnijdt. Dat hij denkt, nee, jongens, toen niet. Toen had ik er om mijn moverende redenen geen trek in. Dan nu dus ook niet. Zo, zo werkt het niet. Ja. En dat is toch mooi om te zien dat, dat, dat zo'n onafhankelijk iemand... Uh, daarin gewoon zijn eigen weg... protégé toch eigenlijk, was hij altijd van kruijf. Ik denk inmiddels al wel voormalig, maar goed. Zo kon hij toch te boek staan... Ja, ik, ik mag dat toch liever zien dan een hoop ja-knikkers... die Kruijf nu in, uh, in Amsterdam al weer om zich heen heeft. Ja, Tom Boon, moet Van Basten zich eigenlijk nog bewijzen als coach? Nou, als coach wel natuurlijk. Maar kijk, hij is veel beter als coach, naar mijn gevoel... dan als algemeen directeur. Dus daar ben ik al blij om. <lacht> He, maar uh, als coach moet je een ontwikkeling doormaken. En die, het was duidelijk dat hij bij Ajax gebrek aan routine had. Hij heeft echt beginnersfouten gemaakt... Maar toen hij wegging, en dat vond ik zo opmerkelijk... heb ik nog nooit van een coach gehoord. Heeft hij A, de schuld op zich genomen... en B, heeft hij gezegd, ik heb grote fouten gemaakt. He? En dan denk ik, dat vertaal ik meteen in zelfkritiek. En als je zelfkritiek hebt, verbeter je... Dan denk je na over dingen die je fout hebt gedaan. Dus ik ben heel hoopvol nu in deze uh, toestand bij Heerenveen. Mag ik even, en wie erop wil antwoorden, steekt zijn vinger maar op. Denken jullie dat het ook invloed heeft op de spelers... die eventueel, uh, als er anderen verkocht worden, uh, naar Heerenveen willen komen... omdat Van Basten daar nu de leiding heeft? En je bedoelt ook de spelers die er nu zitten? Die, oh ja, die, die, die, die, blij, die hebben misschien een extra reden om te blijven. Ja. Maar misschien hebben andere spelers een extra reden om juist bij Heerenveen te gaan voetballen. Nu. Ja, dat, dat, lijkt, dat lijkt me evident. Dat is volgens mij. Uh, kijk, dat heb je met. Omdat, het gewoon, omdat hij eigenlijk helemaal niet past op dat niveau qua naam. Dat dat, en daar spelen nog uh, spelers. Dat he, daarvoor speel je nou eenmaal in de subtop. Hoewel ze nu wel heel hoog staan. Maar goed, het is toch nog even een subtopper. Uh, die jongens zijn nog gevoelig voor dat Twee soort... Twee punten van de koploper, ja, ja, uh, daarom Henk, Ik, ik uh, uh, ruim even een zin in, maar in principe is het een veen. Laten we gewoon even het uh, huisje bij het schuurtje laten. En uh, dat, dat impliceert ook dat op dat niveau een, een, een slag spelers speelt... dat daar nog gevoelig voor is. Kijk, hoger, uh, bij, bij, bij Real en Barcelona, noem alles maar op... dat nou, maakt een trainer allemaal niet zo gek vanuit voor die spelers. Maar dus ik denk dat het zeker invloed heeft... voor zowel de spelers die er nu zitten en misschien niet weggaan of spelers die naar de Heerenveen kunnen komen. Nou, Jochem Uithagen, uh, wat dacht jij toen je het hoorde? Nou, ik vond het wel verrassend. Maar ik, ik, ik, heb er, uh, ik heb er wel een goed gevoel bij in zover. Ik vind het uh, sowieso toen hij wegging bij Ajax... En hij had dat hij de hand in de eigen boezem stak. En Hij zei, ik heb een aantal jaren heb ik mezelf bijgeschoold. Uh, ik heb afstand genomen van een paar dingen. Ik heb mezelf ontwikkeld. En hij gaat nu, wat mij betreft, stapt hij wat lager in. Maar gewoon heel kritisch naar zichzelf. Ik wil dat nu gewoon goed doen. Want ik heb, daarvoor heb ik de latten hoog gelegd. En ik denk dat dat... Ja, ik zie je het wel om als topsporter um, heel kritisch naar jezelf te zijn. En daarmee te zeggen, joh, ik stap niet waar het naar de grote club naar binnen. Maar ik ga nu lekker beheren Veen gewoon mijn ding doen. En daar laten zien hoe goed ik als coach kan zijn. Ja. Ja. Nou, dit stap naar die grote club kan het al niet... omdat hij blijft hier in Nederland vanwege zijn uh, zoon die op school zit. Hè? Maar ik wou nog even, jij vroeg uh, de spelers... Dorst heeft zich al uitgesproken uh, dat, die, dat het voor hem een overweging is om te blijven. Maar ik wou er nog één opmerking van maken. Uh, ik heb een keer een seizoen, mijn laatste seizoen bij uh, Groningen, heb ik gecoacht. En toen heb ik gezegd, nou, dit is mijn laatste seizoen van tevoren. Toen hebben ze die coach al, weet ik veel, in januari of zo voorgesteld... Een weggooier eerste klas. En ik was er nogal geperkeerd over. Want ik dacht gewoon, waarom stellen ze een weggooier dan niet? Gewoon aan het eind van het seizoen. Dan kan je dat ook nog doen natuurlijk. Hè? En toen dacht ik, waarom niet met Van Basten? Want misschien heeft dat ook invloed op de coaching van Jans. Maar je kan dat nooit geheim houden van Basten. Hè? Dus dat is wel een reden om te zeggen, nou, dan doen we het maar meteen. Wie was die weggooier eigenlijk? Ik weet niet. Hier, ik weet een Portugees, geloof ik, of iets. Het was volkomen maf. En ze zijn dat jaar ook fa failliet gegaan. Overigens oh, zijn hier, Jans volgens mij, van dat hij er wel blij is gewoon met de duidelijkheid. Er je natuurlijk wel rust in de ploeg. Ze weten waar ze aan toe zijn. Henk, wat vind jij? Ja, maar goed, je hebt, je hebt ook te maken met... Dit zijn twee beschaafde mensen. Ron Jans en Marco van Basten. Van Basten heeft er al gezegd, ik treed nu weer terug... Hij gaat natuurlijk wel wat gesprekjes voeren, her en der. Maar dat zal echt, net, zo, net zoals het zo mooi is geweest... dat het, totdat hij er was in Heerenveen, eh, stil is gebleven. Hè, Van Barstens speelt geen spelletjes, heeft geen lijntjes... met iedereen waardoor hij iets eruit lekt. Die gaat nu heel rustig op de, op de achtergrond. Gaat hij wat gesprekjes voeren voor volgend seizoen? Maar die zal zich er verder helemaal niet. Zal die er verder hinderlijk tussen gaan zitten? Of wat dan ook? Dus daar ben ik echt niet bang voor. Nee, maar ik bedoel, misschien invloed op de spelers. Niet of. Nee, want die zijn gewoon. Ma uh, uh, maatschappelijk. Of, uh, hmm. uh, aardig met elkaar om natuurlijk. Hè? Maar invloed op de spelers. Ik heb die invloed op de spelers toen in, gro in Groningen gemerkt. En dan heb je natuurlijk ook nog het moment waarop die instapt. Uh, uh, hij had het ook kunnen doen op het moment dat ze middenmoot stonden of onder de middenmoot. Maar hij stapt gewoon in op het moment dat ze derde staan. Ik geloof, stonden ze toen al Ja, Toen stonden ze ook ja. al derde afgelopen week. Ja. Dus het is natuurlijk ook wel gedurfd om daar aan ja, te denken. Ja, het is eigenlijk geen geschikt moment inderdaad. Om, ja. Uh, maar ja, goed, zo, zo denkt hij natuurlijk niet. En uh, hij heeft gewoon gekeken naar: het is, een, het is een aardig ploegje, aardige spelers waarmee hij wel overweg kan in principe. Hoewel ik wel in, in alle uh, lof en alle, uh, die we nu een beetje uitdragen... en hoe mooi we het allemaal vinden, ik vrees ook wel een beetje. hoor. Want ja, het is ook niet zo makkelijk om het toch nog maar even tot de subtop te beperken. Om daarin te trainen, om dat ergens heen te krijgen. Voor nog altijd een beginnende trainer, want dat is hij nog altijd. Er wordt gewoon heel veel van hem gevraagd nu. Eigenlijk meer dan. Ja, bij Ajax, God, het hoor ik het je niveau zeggen. is lager dan zijn eigen intrinsieke ja, dus niveau. Wordt er, dus wordt er meer van hem gevraagd, uh, van zijn coachvaardigheid. Ja, ja, en die heeft natuurlijk niet zo gek veel, ondanks het feit ja. dat hij de afgelopen drie jaar cursussen of wat dan ook kan hebben gedaan. Ja. Je leert toch het meest in de, in de praktijk? Nou, dat heeft ja. hij nu drie jaar niet gedaan. Ja. Dus wat dat betreft. Maar dat is altijd zijn probleem, want het, het niveau van, van alles waar hij bij zit zal altijd lager zijn dan zijn eigen intrinsieke niveau. Ja. Duidelijk. Dankjewel. Voor nu, uh, jullie allemaal. Het is drie minuten voor vijf. Zometeen zijn we terug. Gaan we het hebben over uh, Guus Hiddink, over Oranje... over de Champions League, de Europa League... het AWN allemaal, de tennis Tennisstrooi. En u hoort natuurlijk Sven Kramer, Jan Blokhuizen, Koen van Wij, Allemaal komen ze voorbij in de vorm van een interview. Wat mij betreft graag tot zo na het Nationaal van vijf uur. En langs de lijn op één. Wiets, Wiets. Nederwit. Beroemd, berucht, geliefd, gedoogd. Nederland. Jarenlang was Nederland het koffieshop Valhalla in cannabis-schuw Europa. Maar nu niet meer. Buurland België is verpijst en ondergaat inmiddels het overloop-effect. Morgenavond, 9 uur, de documentaire Achterdeur en Overloop in Holland Dok Radio.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 Dit is Radio 1.